12 uur, NTO Radio 1, met Frits Spits. Met Donweg gelukkig in de taalstaat, met cabaretier Jeroen van Merwijk... over zijn nieuwe programma Lucky en met René Appel met de TNA van Ellie Lust. Maar nu eerst het NWS-journaal, Clemens Peters. De extra miljoenen die het Nederlands Forensisch Instituut heeft gekregen... om het onderzoek op peil te brengen, zijn alweer bijna op. De organisatie had 3 miljoen euro extra Jawel. van het kabinet ontvangen... om externe deskundigen in te zetten. Maar minister Grapperhaus zegt nu dat het geld in mei alweer op zal zijn. Marta Debet-Schoonhoven van het Independent Forensic Services. U heeft een forensisch onderzoeksbureau. Wat vindt u ervan dat het extra budget om capaciteitsproblemen aan te pakken... nu alweer op is? Ja, dat is een zeer ongewenste situatie. Dat, uh, uh, het feit dat, dat het extra geld op is, betekent dus dat uh, uh, er bepaalde sporen niet onderzocht zullen worden. Ja, ja, en weet u waar het geld dan opgegaan is? Nee, daar kan ik niet over oordelen. Ik ben niet uh, uh, van het NFI. Ik zit niet uh, in hun uh, ondernemingsraad of wat dan ook. Dus daar, dat zou ik echt niet weten. Ze hebben u in ieder geval niet gevraagd om uh, een deel uh, van het de budget op te maken. Nee, dat is duidelijk. Nee. En minister Grapperhaus die waarschuwt de politie en het OM om minder sporenmateriaal op te sturen voor analyse. Hoe denkt u daarover? Ja, wat, wat dan uh, uh, mogelijk gaat gebeuren... is dat uh, de politie uh, of het OM maken keuzes... voor bepaalde sporen die uh, doorgezet gaan worden naar het NFI. Waardoor bepaalde sporen die cruciaal kunnen zijn... om een, uh, om een strafzaak zeg maar, rond te maken... Uh, wellicht op de plank blijven liggen. Ja, en wat betekent en dat? Dat betekent dat uh, daders mogelijk uh, vrij uitgaan... Ja. Is dat nu ook al zo, nu ze zo, uh, nu ze zo weinig geld hebben? Uh, ook daar kun je alleen maar over speculeren. Ik weet wel dat er natuurlijk uh, de laatste jaren ook al lagere straffen uit zijn, uh, uh, of tenminste lagere straffen aan daders zijn gegeven door lange wachttijden. En dat soort situaties is natuurlijk erg ongewenst. Ja, ja, ja. En hoe moet het nu dan verder met het NFI? Uh, dat is ook iets waar zij uh, persoonlijk iets mee uh, moeten doen. Alleen ik denk wel dat het uh, goed is om uh, hun... Want zij zeggen nu eigenlijk, of de minister zegt nu... dat uh, uh, de prioriteiten door de politie en door het OM genomen moeten worden. Maar ik denk dat het NLV misschien ook even naar hun prioriteiten moeten kijken. Ja, en wat bedoelt u daarmee? Hm. Nou, zij zijn het Nederlands Forensisch Instituut. En ik neem aan dat je uh, als politie NOM... Uh, bij het Nederlands Forensisch Instituut... Uh, mag aankloppen voor het forensisch onderzoek. Voor wat dan ook, dat... bedoelt u? Ja, ja klopt. Ja. En dan zou het NFI daar dan een, uh, een selectie van moeten maken. Is dat wat u suggereert? Nee, ik, ik suggereer dat er gewoon geen selecties gemaakt moeten worden. Oké. Okay. Gewoon binnenkomen, wat er binnenkomt, meteen uh, controleren. Dat... Nou ja, inderdaad. Ja. Oké. Okay. Nou, mevrouw Debet schoonhoven dank u wel voor uw reactie. Graag gedaan. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft op Koningsdag... 40 schriftelijke waarschuwingen uitgedeeld aan verkopers van eten en drinken. Controleurs gingen gisteren in het hele land de straat op... om professionele en particuliere aanbieders te controleren, zegt de NVWA. De professionals scoren licht beter... Uh, maar dat komt waarschijnlijk omdat van hen ook geacht wordt dat ze precies weten aan welke regels ze moeten voldoen. En dat mag je dan van een particulier wel verwachten, maar je moet niet verbaasd opkijken als ze niet alle details weten. En dat ging vooral fout met het bewaren van het voedsel. Het is toch vaak dat uh, spullen niet gekoeld worden? Dat ze dus gewoon worden bewaard. Kijk, rauw eten moet je koel bewaren, en warm eten moet je warm houden. En dat gaat dan wel eens mis en dan met name bij de koeling. 16 van de 40 gewaarschuwde verkopers krijgen mogelijk een boete. Steeds meer mensen werken in de nacht. Vooral in distributiecentra, waar ze de pakketten klaarmaken... die de volgende dag bezorgd moeten worden. Deskundigen zijn bezorgd, want het nachtwerk is slecht voor de gezondheid. En ook werken veel nachtwerkers zonder goede arbeidsvoorwaarden. Banken gaan mensen maatwerk aanbieden... zodat ze hun huis makkelijker kunnen verduurzamen. Dat hebben de banken afgesproken tijdens een expeditie naar Spitsbergen... waar de topmensen met eigen ogen zagen... wat de opwarming van de aarde in de praktijk betekent. In Peru zijn oude graven gevonden... van wat mogelijk het grootste kindoffer is geweest in de geschiedenis. Zeker 140 resten van kinderen zijn opgegraven... die door de Chimu-stam in de 15e eeuw werden geofferd. Mogelijk om de goden gunstig te stemmen vanwege het aanhoudend slechte weer. En het parool heeft de Amsterdammers gevraagd... wie nou hun burgemeester moet worden. En daar is een naam uitgekomen. Wouter Bos, de vroegere PvdA-voorman en minister van Financiën. Het NOS-journaal. De politieke leiders van China en India zijn net klaar met een tweedaagse top. De relaties tussen de buurlanden zijn gespannen... maar daar lijken ze verandering in te willen brengen. Gaaij Pinksteren, in Peking. Waarom liggen India en China met elkaar overhoop? Nou, over veel dingen, maar het allerbelangrijkste is eigenlijk een plan. Wat China heeft om een nieuwe zijderoute aan te leggen. En die zijderoute moet dan China en Azië, vooral Zuid-Azië... sterker met elkaar verbinden, maar ook China met Europa beter verbinden. En die plannen van China, die, gaan, eh, die verbinden China met Pakistan door Kashmir. En Kashmir, dat claimt India ook. Dus dat is een groot probleem. India zegt, ja, dat is eigenlijk onze achtertuin... waar jullie dan agressief bezig zijn. En die agressie, zegt de India, zien we vaker. Want jullie hebben ook in Bhutan. Um, hebben jullie ook iets proberen te doen wat eigenlijk uh, ook um, wat Bhutan van zei: dat is onze grond. En jullie zeiden: dat is jullie grond. Daar hebben we in bijgesprongen. En daarover ontstond bijna een oorlog tussen China en India. Dus er zijn heel veel grensconflicten of dingen die met de grenzen te maken hebben. Maar eronder ligt vooral dat grote conflict van China wil expansie in de regio, wil in Azië veel belangrijker zijn... veel meer banden hebben met de landen daar. En India zegt van, ja, hoor eens even, wij vinden dat een kolonialisme... en wij zijn daar niet op voor. En wij zijn er zeker niet op voor dat jullie dat doen... in landen waar wij traditioneel goede banden mee hebben. En Pakistan, daar vertrouwen we al helemaal niet... want Pakistan is onze vijand. Ja, precies. Nu is de Indiase premier Modi net op bezoek geweest uh, in China. Hij heeft gesproken met president Xi Jinping. Kennelijk willen de twee landen de ruzie bijleggen. Ja, dat is zeker zo. Kijk, beide landen zien wel in dat ze hoe dan ook iets met elkaar moeten. Het zijn de grootste en belangrijkste landen in de regio. Waarschijnlijk over een, uh, over een jaar of tien dan is India de derde economie. En dan is het dus Amerika, China en India zijn de drie grootste economieën ter wereld. Um, ze zijn, allebei hebben ze een economische groei, zowel China als India... En ze zijn dus echt wel... Uh, ze snappen wel dat als er een conflict komt... en dat een militair conflict wordt... dat het uiteindelijk beide landen niets oplevert. En deze informele top die is net afgelopen... is er ook al iets concreets naar buiten gekomen? Het meest concrete wat ze hebben afgesproken... is dat ze in ieder geval gaan voorkomen... Uh, dat er een militair conflict ergens aan de grens... tussen China en India ontstaat. En ze hebben gezegd, we gaan dus zorgen dat onze legers... beter met elkaar in contact staan. Daarnaast heeft, ook, uh, heeft Modi gezegd van ik nodig uh, Xi Jinping uit. Die komt ook dan volgend jaar voor een vergelijkbaar informeel bezoek uh, naar India. Maar dat is het meest concrete, Concreter dan dit wordt het niet. Dit was echt iets wat bedoeld was om het ijs tussen beide landen te breken. Dat is gelukt. Maar echt heel veel concreets is er niet uitgekomen. Oké, okay, Garry, dankjewel. Oud-wielrenner Lieve Westra heeft tijdens zijn carrière doping gebruikt. En dat geeft hij toe in zijn biografie, die dinsdag verschijnt. De tweevoudig Nederlands kampioen Tijdrijden... werd nooit betrapt op het gebruik van cortisone... omdat hij gedekt werd door een medisch attest. In het boek vertelt hij dat zo'n briefje van de dokter... dat hij daad meestal kreeg als hij deed alsof hij een blessure had. Hij spoot de cortisone in om harder te fietsen, prijzen te pakken... en complimenten in ontvangst te nemen. Bestra zegt dat hij geen keuze had, omdat hem al snel duidelijk was geworden... dat met alleen hard fietsen hij niet kon winnen. Het weer wisselend bewoord, weinig zon en een paar buien. In het oosten en zuidoosten blijft het zo goed als droog. Vanmiddag wordt het 13 tot 17 graden. Morgen meer buien en vooral s'avonds kans op hagel en onweer. Het weer Gerritsen is druk. En daar valt het mee Frits. Een paar files op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Voor Papendrecht 10 minuten vertraging. A27 richting Breda. Verknopend Sint-Anderbos 5 minuten. Daarop aansluitend op de A58 richting Breda. Verknopend Galder 5 minuten. En in de Bollestreek op de N207. Al van aan de Rijn richting Hillegom. Tussen Abbenes en Hillegom ruim 20 minuten vertraging.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 Want misschien wil je wel dichter bij je werk wonen. Hoe zet jij de eerste stap naar je ideale huis? Ga naar de Woonjeal-ideaalwijzer op ING.nl. Of vraag het je adviseur. Voor wie vooruit wil, ING. Bezoek na Neoraug in de Fundatie ook Kasteel het Nijenhuis. Met Beeldentuin, Collectie en Jan Kramer. Museumdefundatie.nl Nederland heeft een nieuw goed doel. Fonds Verstandelijk Gehandicapten en Revalidatiefonds bundelen hun krachten in Handicap NL. Eerlijke kansen voor iedereen met een handicap. Ga naar handicap.nl en doe mee. NPO Radio 1. KRO NCRW. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij onmogelijk oh, oh, oh, oh, oh. hoe het met de taal staat. Goedemiddag. Woensdag trokken twee woorden in een opiniestuk van filosoof Hans Schnitzler in NRC mijn onmiddellijke aandacht. Schnitzler weet veel van de digitale wereld en vindt dat we te veel tijd besteden aan het internet. Dat is niet bevorderend voor ons geestelijk welzijn. Zo spreekt hij van Infobesitas. Mensen die zich overeten aan informatie van het net leiden daaraan. Hij spreekt van Twitteritis. Zij die de godgansen dag twitteren en daarmee maar niet kunnen stoppen. Hij stelde als experiment aan zijn studenten een weekje digitale dating. Tox voor, digitale reiniging. Dat leverde natuurlijk verrassende inzichten op, maar, en dat is veel beter voor de geest, maar daar gaat het mij nu even niet om, nee, het is de taal van de manier waarop hij formuleert. Wat dacht u hiervan? We hebben als samenleving de plicht om, uh, om de aandachtsboekeraars bij tijd en wijle uit de leertempels van onze kinderen te ranselen. Doen we dat niet, dan leveren we een hele generatie uit aan de manipulatieve aandachtsjageraars van Silicon Valley. Ik begrijp ze niet zo heel goed, maar één ding zal hij het internet moeten nageven. Het daagt hem wel uit om in zijn taal tot het uiterste te gaan. Welkom in de taalstaat. De bom die is gebarsten, de kogel. Sterk. De moed die liet ik zakken, het waaide een orkaan. Ik had een lange weg te gaan. De kans die was verkeken. het einde was nabij. De redding sloeg met jou niet kwam langs zij. Alles is me helder. Ja, ze komen uit Fries, eh, Friesland. Liedzanger heet Johannes Rijpma. Ze heten de Bounty Hunters. Lekkere ouderwetse rock'n'roll, vind ik. Met een fraai spel met uitdrukkingen die je vaak hoort in onze taal. Dit is de taalstaat. Domweg gelukkig in de taalstaat. De poëtische plattegrond van Nederland. U vult hem met gedichten van uzelf of van dichters die u al voor waren om een mooi gedicht te schrijven over een straat die u dierbaar is. Jeroen van Merwijk, die weet ook wat dichten is. Tekstdichten. Hij heeft een nieuw cabaretprogramma. Het heet Lucky. Hij is straks hier. René Appel bespreekt de TNA van Ellie Lus. Maar ik praat zo. Ja, dat is gewoon vaktaal. Dus dat zit heel erg in mijn systeem. Onmiskenbaar, Alli Lust. taaloket gaat weer open. Liedeke Roos, uh, Roos van onze taal bemant het. Er is een vergeet er is een week dicht. Maar nu eerst de taal die deze week kwam bovendrijven. Het woord van de week. Terwijl de Koning zijn verjaardag vierde in Groningen... kwam premier Rutte bij van een week die hij het liefst zo snel mogelijk vergeet. We hebben een veelzijdige nieuwsweek achter de rug... en de vraag is welk woord de week uiteindelijk het beste kenmerkt. Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen. Goedemiddag, Tom. Goedemiddag, Rutte. Uh, was het de Koningsdag die jou inspireerde... of heb je toch gekozen voor het Memo-debat? Wat is het woord van de week geworden? Ja, het memo debat, want dat heeft eigenlijk de hele week wel beheerst. Uh, het woord uh, van de week is dividenddementie geworden. En uh, dat staat voor selectieve vergeetachtigheid... die in dit geval betrekking heeft op de beleidsstukken... met betrekking uh, tot de dividendbelasting. En het woord uh, debuteerde deze week in uh, HP De Tijd... en laatst ontlaat ook nog in de Volkskrant. En het is een interessant woord, want meestal worden samenstellingen met dementie... Uh, dan wordt de patiënt genoemd, hè, zoals in boxersdementie... of in uh, kinderdementie, of de Zoals eetdementie of alcoholdementie. Maar in dit geval, in het geval van dividenddementie, wordt het onderwerp uh, genoemd waarop de ja. dementie betrekking heeft. En dat maakt ook meteen duidelijk dat dementie eigenlijk niet letterlijk wordt moet worden opgevat, maar dat het figuurlijk wordt gebruikt. Ja. Denk je dat uh, dit type samenstelling dus met uh, zo'n onderwerp uh, navolging krijgt? Nou ja, kijk, het wordt meteen uh, is het, uh, geaccepteerd uh, als een, uh, een welgevormd woord. Dus het zou inderdaad uh, navolging kunnen krijgen. En dan hebben we dus een nieuws, nieuw type samenstelling met dementie erbij. Ik denk dat in dit geval ook de alliteratie wel een rol heeft gespeeld hè, van dividend en dementie. Want stel dat je uh, dat het over de vernootschapsbelasting zou hebben gegaan, dan denk ik dat vernootschapsvergeetachtigheid meer voor de hand had gelegen dan ja. vernootschapsdementie. Maar goed, wie weet komt uh, dus inderdaad uh, een hele stroom nieuwe samenstelling. Ja. ja, we hebben een uur geleden gesproken over de Week van de Romeinen. De invloed van, de Latijn, van het Latijn in het Nederlands. Dividend komt ook oorspronkelijk uit het Latijnen. Klopt ja betekent het inderdaad gaat het terug. Het betekent eigenlijk deel. Hè. En het aardige is van dividend is, uh, viel me op Twitter is dat het woord heel vaak fout gespeld wordt, namelijk met een T op het eind. Um, terwijl het natuurlijk van dividendum afgeleid is. Uh, dus uh, een, een werkwoord van verdelen uh, voor verdelen, een, een Latijns werkwoord. Dus uh, inderdaad, zie je dat ook die uh, Romeinse tijd nog steeds doorspeelt, zelfs in ja. de huidige politiek. Ja, dankjewel, Tom. Tot volgende week. De taal van deze week kwam ook weer aan de orde in spraak een samenvatting. Het taalteam van spraakmakers. Frank van Pamelen. Gisteren de laatste wielerklassieker van het voorseizoen. Luik, Bastenaken, Luik. En dan heb ik altijd zoiets van, ja kijk, Parijs, Roubaix, dat begrijp ik. Maar Luik, Bastenaken, Luik heb ik altijd zoiets van, dat heeft iets zinloos. Taalkundige Wim Daniels had er gisteren op Twitter zelfs een term voor. Het terugkeertaal. Je begint met een woord, Luik. Je komt bij een ander woord, Bastenaken. En je eindigt weer met het eerste woord, luik. En hij vroeg: wie kent er nou nog meer voorbeelden? En meteen regende het op uh, Twitter. Mooie woorden: tafeltennis, uh, tafel, tafel uh, bakfiets, bak, olie, bol, olie, een tandwieltand, de komkommerkom. Jan Beuving. Als Mark Rutte niks wil zeggen, is zijn taalgebruik vaak veelzeggend. Wist je tot de afgelopen vrijdag die nemen er wel waren? Dat heb ik niet eerder geweten, dat wist ik niet. Had ik het kunnen weten, ja, mogelijk wel.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 Gebruik, dat is de zaken zo verwoorden dat er altijd een uitleg mogelijk is die waar is. De meest veelzeggende quote van de week. Ja, mooi Jan Beuving. Gisteren vierde we Koningsdag. Gek, dat woord zit er helemaal in. Koninginnedag klinkt alweer heel verleden. Koningsdag dus, omdat Willem-Alexander op 27 april jarig is. Hij is nu vijf jaar koning en de meeste Nederlanders zijn zeer tevreden over hem. Een mevrouw uit Bedum zei het gisteren in het Radio 1 journaal als dus. Hij is nu echt koning.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 Hij vertegenwoordigt Nederland op een uh, hele mooie manier. Die vergelijking met dat rijbewijs is natuurlijk heel goed gevonden. Pas als je ervaring kunt toevoegen aan wat je hebt geleerd... krijgt dat wat je doet de meerwaarde die het nodig heeft. Dat geldt voor ons allemaal, ook voor de koning. Het is daarom ook zo gelukkig gekozen vergelijking... omdat hij illustreert dat de koning niet boven de mensen staat... maar ertussen. Zo. De meest zeggende quote van de week. Het memo-debat van afgelopen woensdag bombardeerde in mijn huis... NPO Politiek tot de best bekeken zender. Het werd, het is deze week al veel gezegd en geschreven woordenspel. Verschil tussen ergens een herinnering aan hebben... of werkelijk nog weten, op taaltenen lopen, dat was het. Soms hoor ik dan het woord leuk als het over dit soort debatten gaat. Met dat woord ben ik eerlijk gezegd zelf niet zo blij. We moeten oppassen dat politiek geen entertainment wordt. Want daar is het toch te serieus voor. Neem nou deze kronkel van Erik Wiebes. De indruk ontstaat dat deze meneer die daar aan het woord is... echt nog nooit van zijn leven van de dividendbelasting heeft gehoord... en er in elk geval ook helemaal niets van weet. Kijk, en dat is onzin. Want die meneer, maar nu schakel ik even terug ik dus... Uh, ik had daar gewoon bij moeten zeggen... dat ik natuurlijk uitvoerig op de hoogte was van de dividendbelasting uh, dan wel de overwegingen of de redenen... of de voordelen of de nadelen uh, van de eventuele... Afschaffing. Ja, eerst is hij de man uh, die tegenover RTL niets van dividendbelasting wist. Hij transformeert zichzelf in een derde persoon, neemt afstand van zichzelf. Daarna is hij zogenaamd zichzelf weer en doet hij een verwoede poging om recht te zetten wat scheef stond. Wiebe, dat weten we allemaal, is staalvaardig, maar hier zat hij even helemaal mis. De combinatie van die uitspraken die kunnen wij wel bestempelen als nietzeggend. De Taalstaat, het loket. <totstuk> voor al uw taalkwesties. Ons adres? Taalstaat.ncrv.nl taalstaat. Juf Karin van groep 5A van basisschool Jeroen in Den Haag... stuurde ons een bericht over dit liedje dat ze met haar klas instudeert. Ik voor door de klaver en ik taver door de wijn. Ik ben de snelste van de dieren, niemand vindt het echt van mij. Ik kan rennen als de beste van het hoogste naar het westen. Niemand doet me wat, op mijn als haase pad. Niemand doet me wat. Het gaat juffrouw Karin om die eerste zin. Ik daver door de klaver en ik tater door de wei. Wat bedoelen ze toch met tateren, wil juf Karin en klas 5A weten... van basisschool Jeroen in Den Haag. We kunnen de betekenis niet vinden. Kunnen jullie ons helpen zodat we de tekst beter begrijpen? Goedemorgen Lideke Roos van de Taaladviesdienst van Onze Taal. Hallo Frits. Hallo, het is alweer middag trouwens. Wat betekent tateren? Tateren betekent hard en veel praten... Dus ja, we moeten denken aan een, aan een haas die door de, door de wei rent... en daarbij heel hard en enthousiast praat. Dus hij kwebbelt, hij kwettert, hij tettert, stel ik me zo voor. Ja, maar, maar bestaat het woord of is het bedacht door de schrijver van dit lied... Nee hoor, het bestaat, het bestaat zeker. Het bestaat al heel lang ook. En uh, ja, het is eigenlijk een klankenabootsend woord. Net als uh, tetteren en kwetteren. Dus het is ontstaan op basis van een geluid. Daar, daar is het naar gevormd. Dat zou kunnen zijn het snateren van vogels, of het schallen van een trompet... of, of het brabbelen van baby's. Daar, daar komt dat geluid allemaal wel een beetje voor. Dus ja. daar uh, zal het uit zijn ontstaan. Ja, en tatert een haas dan? Ja, ik heb nog nooit een haas horen tateren... maar ik heb sowieso geen geluid nee, van een nee, haas gehoord. Het. Het, <laughs> nee, het gaat, het gaat wel vooral denk ik echt om het praten. Het kwetsen ja. zoals, zoals wij dat als mensen ook doen. Ja. En ook dat daveren, dat is ook niet zo'n alledaagswoord, toch? Nee, ook niet eigenlijk. Nee, en dat, dat betekent dan weer, er zit ook snelheid in, je snel uh, voorbewegen. Dus ja, de haas die rent door de wei, hij, ja, hij laat zien dat hij de snelste is. En, uh, dus hij davert maar door, hij uh, davert door de wei. Ja, en dat daveren komt ook in andere uitdrukkingen nog voor? Um, ja, dat, dat snel voorbewegen is eigenlijk weer ontstaan... uit uh, een zwaar, dof geluid voorbrengen, dreunen. Uh, en dat zit bijvoorbeeld ook in een daverend applaus... Aha. Ja, ja, ja. Uh, ik herinner me nog de Daverende dertig in de vorige eeuw. Dat was een uh, hitparade op uh, uh, Hilversum 3, Toen nog. Dat heette de Daverende dertig. Ja, dat weet jij natuurlijk niet, hè, Liedeke? Nee. <laughs> dat maar weet maar, ik maar, niet, maar, maar het was wel zo het en het klonk goed en het was bedacht door Felix Meurders. Uh, waarom deze uh, ongebruikelijke woorden in een kinderliedje? Ja, nou, ik, ik denk dat het iets te maken heeft met dat klankspel. Dat nou juist deze woorden uh, zijn gekozen. Want je hoort elke keer die A-klank. Dus uh, hij davert door de klaver en hij tatert door de wei. Dat is natuurlijk mooi, zo'n zo klinkerrijm in een liedje. Ja, ja. En, nou, uh, en ook qua betekenis passen ze natuurlijk bij de snelheid die in het liedje zit. Dus het wordt snel gezongen en die, die haas is snel. Dus dat past er allemaal mooi bij. Nou, uh, juf Karen en uh, klas 5A kan tevreden zijn van basisschool Jeroen in Den Haag. Hartelijk dank, uh, Lideke Roos. Heeft u ook een vraag? Afronstaaloket, dan kunt u ons mailen naar taalstaatcaro ncvnl Domweg gelukkig in de taalstaal. Alle uithoeken van ons land kunnen blijkbaar poetische, voor poëtische inspiratie zorgen. Maar dat niet alleen. Het gedicht dat we vandaag bespreken bijvoorbeeld gaat over een plaats in het midden van ons land: de Koningslaan in Apeldoorn. Gerard Rijken van Olst, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, u heeft het geschreven, waar ligt die Koningslaan precies? Die ligt voor Paleis het Loo. En die gaat richting Amersfoort. Aha. Komt u daar vaak? Ik kom daar regelmatig. Ik woon daar vlakbij. En het is een prachtige statige laan. Een taalstatige laan. Een taalstatige laan. Dat horen wij graag. En, en, en uh, waarom inspireert die taalstatige laan u zo? Het uh, zijn allemaal bijzondere bomen. Het lijken net gedaanten. En uh, dan zijn het net uh, figuren die daar aanwezig zijn... En ja, dat geeft mij een, een, een, een... Een, bijzonder gevoel. een bijzonder gevoel. Ja, Wij willen uw gedicht graag horen. Koningslaan. De Koningslaan. De bomen die de laan omzomen... staan in de morgendouw te dromen. De lange laan lijnt naar een woning. Het zomerpaleis van de koning. De stammen kijken om zich heen. Zo voelen zij zich niet alleen... De takken rijken naar elkaar en de wortels wandelen zo waar. De bomen, die de laan omzomen, staan in de middagzon te dromen. Met pracht en ingetogen praal. Het is een groene kathedraal. Voordat de vorst komt is het stil. Dan waait de wind zoals hij wil. En in der kruinen akoestiek klinkt... Koninklijke bladmuziek. De koning komt er alle dagen. Hij schept daarin zijn welbehagen. Hoewel met zoveel bomen samen... kent hij van allemaal de namen. De bomen die de laan omzomen... staan in de avondzon te dromen. Vreedzaam dromend, zonder zorgen... wachtend op de nieuwe morgen. Ik zie de laan voor me... Meneer Rijken van Olst. Ik zie hem, ja. Ik ben er ook wel eens geweest, maar nu zie ik hem. Het is een hele statige laan met veel bomen. En u, u gebruikt een tweede naamval. De, in der kruinen akoestiek klinkt koninklijke bladmuziek. Dat vind ik eerlijk gezegd de mooiste zin van het gedicht. Ja, dat vind ik, oh. vind ik ook. Vindt u zelf ook. <laughs> uh, omdat het uh, toch heel compact is. ja. Ja, maar ook een beetje ouderwetse, de tweede naval die u gebruikt, ja. um, uh, en, en een ontwikkeling. U begint in de morgen en het eindigt in de avondzon. Ja, ja. ja. Nou, uh, wij zetten hem uh, op uh, onze poëtische land, uh, op onze poëtische plattegrond, hoort u, uh, en die kunnen we vinden op NPO Radio 1. De taalstaat. Als u, uh, iedere, ieder gedicht heeft een veertje. Als u dat veertje aanklikt, dan komt het gedicht naar voren. Dus ook uw gedicht De Koningslaan, meneer Rijken van Oost. Fijn dat u er was. Blijf ook uh, sturen naar Domweg Gelukkig in de taalstaat. Uh, dankzij u verandert Nederland in één groot gedicht. Ons adres is NCV.nl. Dit is belangrijk, cruciaal. Natuurlijk, het staat vast. Je moet het horen in jouw taal. Maar hoe belangrijk ook. Ik krijg die woorden niet gezegd. Als ik ze uitspreek, klinken ze oneindig. Frankolt en is vol magie. I'm Ja, die kan wel zingen, hè? Karin Bloemen van haar album Beide zijden. Dit Ditje term is een van haar allermooiste liedjes. Tekst is van Koen van Dijk, muziek van Rick Ellison... over de ontoereikendheid van het Nederlands als het gaat om de liefde. Dag, mevrouw Janneke Bal uit Oosterbeek. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer Frits Spits. Ja, u bent leerkracht van groep 8. Heeft u dat ook wel eens? Dat u zich liever in een andere taal uitdrukt dan in het Nederlands? Uh, nee, mijn voorkeur is uh, de Nederlandse taal. Ja, ja. maar als ja. u zegt ik, ja. uh, ik, ik wil tegen iemand zeggen dat ik van hem hou. dat u dan toch je termen gebruikt of uh, dat toch niet? Nou, nee, nee, nee. Of nee. I love you. Gewoon ook niet. Je t'ador. Nee, nee. Dat nee. zou nee. Ook kunnen, hè? Nee. Ja. Nee. <laughs> nee, het geeft een. Extre... We beheersen het wel, maar doen het niet. Nee, nee, nee. nee. Uh, uw vergeetwoord is in ieder geval een Nederlands uh, vergeetwoord. Wat is dat? Dus het woord koesteren. Ah, en waarom mogen wij en, dat niet vergeten? Omdat koesteren aangeeft dat je iets nog heel graag uh, aan, ergens aan terug wil denken, wil onthouden. Ja, en, en leert u dat woord ook aan uw kinderen in groep 8? Ja, het, het komt toevallig voor in onze uh, taalmethode. En we doen natuurlijk veel aan woordenschat. Ja. En uh, als je een woord dus echt aan kinderen wil. Duidelijk maken, nou, dan moet je daar iets bij laten zien. En ik heb ze het woord koesteren geleerd door uh, iets wat ik van mijn moeder heb meegenomen van huis. Een doosje met allemaal kleine medicijndoosjes. Dat laat ik aan ze zien en zei ik van, als ik daarnaar kijk, dat hoort bij mijn moeder. Dat geeft mij een ja. goed gevoel. En zo probeer je de kinderen ook uh, liefde voor woorden bij te brengen. Ja. Ja, nou, ik vind het een hele mooie methode. U, u staat daar wel op uw plek, hoor ik al. Uh, hartelijk dank dat u ons even belde. Vergeet woorden kunnen naar taalstaat ncvnl Iedere zaterdag op Radio 1. Dit is de Taalstaat. Jeroen van Merwijk, 62 jaar, beschouw ik persoonlijk als een van de beste cabaretiers van Nederland. Geniaal tekstdichter. Hij zal het ongetwijfeld met me eens zijn. Maar de, de, de, de zekerheid waarmee ik deze woorden uitspreek, die zal hij zelf niet zo gauw kiezen. Integendeel, in veel van zijn programma's deelt hij zijn twijfels over zijn werk met het publiek. Tekenend daarvoor was de titel misschien wel van zijn, wat zijn laatste programma zou worden. Er zijn nog kaarten. Gelukkig is hij daarna wel doorgegaan. Zijn nieuwste theaterprogramma, heet Lucky. Op 3 mei gaat het in première in de kleine comedie in Amsterdam. Dag Jeroen. Uh, goedemiddag. 62 jaar en toch nog steeds die twijfel. Hè? Ja, het gaat er nooit meer over. Dat is uh, de, misschien wel de kern van kunstenaarschap. Ja? Is dat is je het... twijfelt. Ja? Ja, denk, ja, denk het wel. Ja. Geeft het je ook energie? Die ja, natuurlijk. natuurlijk. Wat is er de oorzaak van? Ja, Ik weet het niet. Ik ben zo geboren eigenlijk. Dus uh, twijfel, onzeker, verlegen, stotterend. En dat is later wel een beetje overgegaan natuurlijk. Maar je moet het als het ware steeds opnieuw... Het is een bodemloze put die je steeds opnieuw moet vullen... met liedjes en met teksten en met ja. schilderijen. Met... En, en vind je dan ook houvast steun in de taal die je gebruikt? Nou, ik vind onze taal een grandioze taal. Ik vind het Nederlands, uh, wat, in tegenstelling tot wat, wat, wat, uh, wat Karin zingt, Je ja. Kijk, ik hou van jou, is natuurlijk een beetje, beetje dom. Maar je kunt allerlei manieren verzinnen om te zeggen... dat je van iemand houdt. En dat is in het Frans Je net zo oppervlakkig als ik hou van je. Ja, ja maar klinkt misschien door de melodie van het woord... Uiteraard. Begrijp ik Karen Bloemmer. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Uh, je vaardigheid om een uh, liedje te schrijven... dat moet jou toch bijvoorbeeld zelfvertrouwen geven? Want hoe, hoeveel liedjes schrijf je per jaar wel niet? Nou, ik schrijf er wel flink wat, ja. Ik denk dat ik wel 40, 50 schrijf per jaar. Maar ik gebruik ze niet allemaal... Dus ik heb voor dit programma heb ik er een stuk of, denk ik, 25 geschreven. 30. En zijn er 14 in het programma gekomen. Die ja. bij elkaar passen. Of de juiste afwisseling hebben. Dat is eigenlijk belangrijk. Misschien ook in je verhaal over Lucky passen. In je programma ja. zie je bijvoorbeeld het lied. De, uh, de Nationale Doorsneedag. Waar ja. gaat dat lied over? Nou, er is, er is vandaag de dag. Zowat vel, elke dag een dag. Er is vaderdag en moederdag. En er is dierendag. Op 4 mei worden ieder jaar de doden weer herdacht. Met kransen en met Bloemen, een trompet en een wacht, Maar dat is nog steeds geen, geen één dag voor mensen die doorsneed zijn. <laughs> dus ben je dood en maak om op te gaan aan de slag met z'n allen... zijn zij van zij, Nationale Doorsneedag. Ja, En een ander lied dat ons opviel. Dinsdagmiddag drie uur gaat ze dood. Wat is de strekking van dat lied? Dat is een, een voorbedachte dood. Uh, voor, uh, voor iemand die, die besluit om, uh, om te sterven. En dinsdagmiddag drie uur. En ik had het liedje geschreven. Ik dacht dat het een zware aanklacht was tegen euthanasie. Maar er wordt erg om gelachen in de zaal. <lacht> je kunt je dan wel eens vergissen. Ja, ja. want het, het verhaal is eigenlijk dat iemand eigenlijk geen tijd heeft... om om drie uur daar even ja, uit te zijn. Zegt, ja, iemand zegt ik kom maar slecht uit die drie uur. Ik kan het niet wat laten. <lacht> Ja, um, um, uh, daarvan moet het publiek toch de, uh, zeggen van uh, ja, er is niemand anders die zulke liedjes schrijft. Dat moet je toch ook zelfvertrouwen zitten. Nou, ik kweek, kweek je iedere avond als je op dat toneel staat dan zelfvertrouwen? Nou ah ja, op zo'n programma moet je ook leren spelen natuurlijk. En na verloop van tijd weet je het wel. Maar uh, ik speel nou in kleine zalen, ook in de volgende week. Het Kleine Commeden zijn nog ontzettend veel plek dus mensen zijn worden geacht, wat mij betreft, daarheen te komen. Maar ja. ik speel in kleine zalen en dan, dan is het toch elke avond weer anders. En als je in een grote zaal speelt, zoals met Harry Rex heb ik vorig jaar grote zalen ja. gespeeld. Dat is een beetje amorf, Het is eigenlijk elke, elke keer hetzelfde. En uh, nu is het veel spannender en kan het ook misgaan. En dat vind ik eigenlijk het leuke van het cabaret, dat cabaret. Dus je staat liever in een kleine zaal? Ja, je staat liever een grote... in een kleine zaal in een grote zaal. Ja. Ik vind het spannender en leuker en levendiger en, ja. en boeiender. Ja, je programma heet Lucky. Wie is Lucky? Lucky is een kat. Mensen moeten me komen luisteren, dan leg ik het helemaal uit. Maar wij zijn vorig jaar in Frankrijk een katje tegengekomen, een katje gevonden. En dat is nogal een merkwaardig beest, bleek dat later te zijn. Hij kan praten. Hij is de reïncarnatie van Socrates en Michelangelo. Hij heeft bij de Gestapo gezeten, bij de Spaanse Inquisitie. En hij houdt er nogal uh, duidelijke meningen op na. En uh, die meningen die worden na de pauze geventileerd. Juist. Uh, uh, waar kom je, hoe kom je aan de naam Lucky? Omdat, die, omdat het gelukkig was dat je. Nee, de, dat trof, de, de, of... het, het, het gekke was: we hebben een Engelsman. Ik, ik heb een huis in Frankrijk. Ja. En daar uh, woont een, een heel klein gehuchtje. En er woont een Engelsman. Die heet De Engelsman. En die, die is op mijn vrouw verliefd, volkomen terecht. En die, uh, die zag mijn vrouw lastkomen met het katje. Mijn katje had het, be, had, had, had, had, had het katje gevonden. En ik kom naar buiten gelopen als een speer. En zag die kat. En toen zei hij: He's, he's lucky you found him. Dus had ze meteen een naam van Ja, ja, ja, ja. Uh, de, de, er is wel een verschil tussen jou en die kat, hè? Zeker, maar uh, die kat zegt de dingen die iedereen wel eens stiekem denkt. Kijk, die, die, die, die kat is bepaald niet politiek correct. En uh, dat is denk ik wel weer eens nodig. Ook op, in, in theater om een paar dingen te zeggen... Waar, uh, die misschien uh, de mensen aan het denken zetten. Maar, maar dat is, wat, dat wat, is wat, leuk. wat is dan politiek incorrect, bijvoorbeeld? Nou, dit, ja, dit, dat is een beetje moeilijk om het nou te zeggen. Maar bijvoorbeeld, er zit een stukje in... Uh, waar, waarin die kat uh, uh, uh, Jan-Pieter Koen speelt. Dat is een sto, sto, stotterende Jan. Ja. Jan want jij, dus jij bent de kat... Uh, Met de kat en de kat. Dus jij bent de kat en de kat is Jan Pieterszoon Koen. Ja, en de, en de, kat, speel, en, en de kat speelt uh, Jan de Koen. En Jan Pieterszoon Koen speelt weer Dr. Hans P. En, oh, en zo, hoe, hoe zo bouwt, ik, bouwt hoe, het Hoe klinkt die uh, JP Koen? Uh, ja, daar is een beetje stotter, stotterende uh, Jan Pieterszoon Koen. En die gaat dan de, de sla, slavenhandel uitleggen. En dan zeggen ze, ja, ja, dan zeggen ze dat, was tegen, dat was schending van de mensenrechten. Maar weet, weet je wat het was? Wij kenden in de 17e eeuw kenden we helemaal geen mensenrechten. Daar hadden we nog nooit van gehoord. En het is natuurlijk ook zo. <lacht> dat is, dat is, dus die man die vertelt vanuit de 17e eeuw positie de, ja. hoe, hoe daarover werd gedacht. En da, da, da, als ik dat doe, dan voel je de angst in de zaal. Uh, omdat, omdat het woord slaafhandel op zichzelf al heel veel mensen al heel uh, angstig is. Uh, en dat, is, dat, is, dat dan, is, dan wordt het gelijk leuk. Dan wordt het cabaret gelijk. Waarom is het dan cabaret? En waar, waarom vind je dan dat de moeite waard? Nou, ik vind het cabaret eigenlijk uh, zonder dat nou al te groot te maken. Kijk, het het is gewoon de grap. Het moet leuk zijn. Dat is, dat is één van, van cabaret. Hè? Dat, dat, dat, maar daaronder heb, vind ik het nog wel leuk om een paar dingen te zeggen. Waar, waarvan die zaal denkt: zou je dat nou menen of zou je het nou niet menen? Het gaat er ook in wezen niet om of je het meent of niet. Uit maar zegt. Ja. en dat is belangrijk vind ik vind je dat belangrijker of je het meent of niet of wat je zegt, want ik, dan gaat het alleen maar om wat je zegt ja, maar het kan me niet zo of mensen het geloven of niet, sommige dingen moeten gewoon gezegd worden en, of, waarom moet sommige dat? Dingen moeten, nou, dat is goed voor de, voor de discussie om, om, uh, de, maar ook de meest verschrikkelijke dingen moeten gezegd kunnen nou ja, worden verschrikkelijk, het moet geestig zijn, hè? Dat, dat, dat, dat heb ik net Aha. gezegd het moet geestig zijn, ja. en als het niet geestig is moet je het niet doen, kijk, sommige dingen die uh, zeggen om te, alleen maar om te treiteren dat vind ik niet zo interessant, maar als het leuk is en je, je wordt gedwongen om je mening te, te bepalen over iets... dat vind ik wel heel erg leuk. Ja, ja. Die uh, Jan-Pietersson Koen, als ik daar even bij mag blijven... die uh, voert ook de P op... Ja. Dat doet een imitatie van Dr. Hans P. Hij, hij, is do doet hij, het... hij, hij, hij is dol op Dr. Anders P. Jan Petersen, nog een locus, wie niet. <lacht> <lacht> nou, het is misschien niet helemaal historisch <lacht> verantwoord. Maar het, uh... nou, ik vind het, alles mag toch? Kijk ja, in, in, ja. In, in theater. En, en nog alles. waarom is hij dan zo'n fan van Dr. Hans P? Nou, dat is, dat, dat, dat is natuurlijk iedereen die van taal houdt, die is een fan van Dr. Hans P. Zeker. En uh, hij doet een kleine imitatie van Dr. Hans P. En dat is op zichzelf wel grappig ja. Ja, ja. ja. en, en die, die imitatie van Dr. Hannes P. Dat is een, een lied van Dr. Anders P. Nee, of? Het is een tekst van dokter Anders P. De manier waarop dokter Anders P. praat, die heb ik geprobeerd na te doen. Ja. En, en, en hoe de, klinkt dat dan? Of nou, de, dat, die, moeilijk? dat is een beetje lastig. Omdat hij, hij praat altijd een klein beetje zo. De, de dokter Anders een beetje zo, met een zakte en Een beetje zo, zo weifelend en zoekend naar woorden. Ja. maakt een hele lange volzinnen En dat doet hij in dit geval ook. Allemaal correct trouwens. Ja, helemaal ja. correct. Ja, ja. Voel jij, uh, je tot de school van dokter Anders P. Ja. Ja, vind ik wel. Ik, ik, zit in, ik ben een mengeling van Dr. Hans P. en Dorrestijn Ik heb direct van Dorrestijn En, en, en ook, ik, ik schrijf ook niet zo zorgvuldig als P. Dokter Anders P. Was het echt een, bijna een, een, een, een ging het erom ja. om een zorgvuldig te schrijven. Rijk rijm kan, kan mij niet schelen. Als, als het in het eerste couplet hetzelfde rijm wordt zitten als in het laatste. En ik zou ontzettend als, als, als veel moeite moeten doen om, om, om iets anders te bereiken. En het is minder goed, laat ik het gewoon staan. Ja. Ik ben daar niet zo, zo streng in als de dokter Anders. Nee. Um, uh, je gaat uh, tranensparen zingen. Ja. Uit je programma zing je dat als uh, Lucky of als Jeroen van Merwijk? Jeroen van Merwijk. Jeroen van Merwijk. Ik heb geschreven dan... voor mijn moeder. <laughs> geschreven voor je moeder. Uh, Jeroen van Merwijk loopt even iets verder in de studio. Pak zijn gitaar. Ze dus kunnen nog komen kijken. Hè? In een kleine hey, uh, ja, Ik moet, heb dan is, begrepen dat er nog open plekken zijn. En, ja, uh, dat is zonde zeer, eigenlijk. Zeer. Ja. Uh, Jeroen van Merwijk in tranensparen. Als ik ziek ben of failliet Of men brengt mij in discrediet. Als een broer zijn been verliest Mijn vrouw Voor iemand anders kiest Als ik op tv of in de krant tot aan mijn kruin wordt afgebrand Al heb ik nog zoveel verdriet Huilen Nee, dat doe ik niet Beelden van een vluchtelingenkamp Of van een grote vliegtuigram. Ik zie ze onbewogen aan. Ik geef geen kik. Ik laat geen traan. Ik wil me echt wel laten gaan. Maar ik schuif het op de lange baan. Ik houd mijn kiezen op elkaar. Omdat ik al mijn tranen spaar. Ik heb ze nodig voor het moment. Dat jij niet langer bij me bent. Dan stromen tranen langs mijn wang. Dan huil ik dagen, weken, maanden lang. Dan huil ik jarenlang. Jeroen van Meerwijk, 3 mei, in première. In De Kleine Comedie in Amsterdam gaat dat zien. Tranen sparen, dat zong hij. TNA van een BNR. René Appel. Ze is inmiddels een BN'er geworden. Onder meer door haar opvallende optreden in Wie is de Mol... en ook door haar optreden in het uh, programma Ellie op uh, Patrouille... maar in het dagelijks leven. is Ze woordvoerder bij de politie in Amsterdam. Dag, taalwetenschapper en schrijver René Appel. Goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Uh, je hebt haar optredens in de media beluisterd en bekeken... haar taal geanalyseerd en je zei tegen ons... Begin maar met dit fragment. We hebben op dit moment negen uh, mensen moeten aanhouden voor verschillende feiten. Dan moet u denken aan het uh, niet voldoen aan bevellen vordering, belediging, uh, belemmering. En ook iemand die uh, verf naar een van onze paarden gooide. Daarnaast zijn we op dit moment bezig om in het maagdenhuis etage voor etage het pand leeg te halen. En het daarna terug te geven aan, uh, aan de UvA. Zoals wij al heel lang kennen als politiewoordvoerder in Amsterdam. Hier bij de ontruiming van het maagdenhuis René in 2020. 15. Nou, wat valt je op? Nou, dit is de oer Ellie Lust, hè, als politiewoordvoerder. Um, ze begint in haar duidelijke rol als, uh, als uh, woordvoerder... die uitlegt wat er aan de hand is. Ze spreekt een beetje licht non-standaard. Dan moet u denken aan, zegt ze bijvoorbeeld. Dan wat, wat, wat zijn je, licht non-standaard? Non-standaard Nederlands. Niet helemaal standaard Nederlands. Er wordt wel eens op haar gereageerd. Op filmpjes op YouTube. Dat ze heel slecht Nederlands zou spreken. Dat is bepaald niet het geval. Nee. Ze spreekt niet met een zwaar accent. Maar je hoort het wel een beetje. Ze komt ook uit de Zaanstreek. Daar is ze geboren, niet geboren, maar wel getogen. En je hoort soms dat licht zangerig, zeurderig. Van dat Zaanse, Noord-Hollandse taalgebruik. Ja, wa wa waardoor wordt dat Zaans gekenmerkt dan? Nou, ze spreekt een beetje zo in de zaan, hè. Een beetje zeurderig gaat het. Oké. Okay. Uh, maar het, ik vind het wel aardig dat ja. ze uh, ook typisch vervalt in het... of niet verval, dat is ook noodzakelijk... in dat formele jargon van de politie. Dan zegt ze bijvoorbeeld... dan moet u denken aan het niet voldoen aan bevel of vordering. Weet jij wat het is, Frits? Niet voldoen aan bevel of vordering. Nou, ik denk wel dat ik het begrijp. Maar ja. het is ingewikkeld geformuleerd. Het is ingewikkeld geformuleerd, ja. Maar ik praat zo. Ja, dat is gewoon factaal. Dus dat zit heel erg in mijn systeem. In de rubriek De Taxi Terug... waarbij mensen die te gast waren in de wereld draait door... Terugblik op de uitzending. Het was vorige maand. Waar gaat dit over? Ja, dit gaat weer typisch over dat jargon. Dat is een automatisme... Ze vraagt dus ook niet af of andere mensen dat wel zullen begrijpen, maar dat komt er zo uit. Dan moet u denken aan het niet voldoen aan bevel of vordering. Dat ligt als het ware klaar in haar. Ja, zo worden ze, opgeleid, ze worden ze ook He, opgeleid, natuurlijk. Je hebt wel eens ja. de taal van de proces verbaal gezien. Ja, maar dat is schriftelijk, daar ja. kun je op studeren. Maar zo mondeling, dan moet je het in één keer proberen te ja. decoderen, als het ware. Ja, maar het lijkt wel of die geschreven teksten gewoon ook in dat hoofd zijn. Ja, opgeslagen. Precies. Ja. Ja, ja, Politie heb wel uh, kritiek dat, uh, van de studenten dat de politie te hard heeft ingegrepen. Uh, we zien ook veel paarden, heel veel ME. Was dat allemaal nodig? Ja, nou ja, dat is, uh, dat is dan uh, uh, een vraag die ik me vanuit de studenten best kan voorstellen. We zijn hier inderdaad met meerdere ME-pelotons aanwezig. Uh, maar goed, u ziet ook om u heen dat er ook best wat, uh, wat stemmen opgaan. En dat er ook best wat weerstand wordt geboden. Opnieuw bij ANT5, René over de maagdenhuisbezetting. Wat wil je hiermee aantonen? Uh, nu wordt aan haar een vraag gesteld. En daar is niet helemaal goed op voorbereid. Dat kan je merken. Om een standaard antwoord te geven, dat is een beetje lastig voor haar. Ze begint ook wijfelend. Ja, nou ja, dat is, dan, uh, dat is dan een vraag. Enzovoort. Ze moet nog in haar rol komen om dan weer iets... Uh, te kunnen uiten wat welstandig is voor haar. Er is best wat weerstand geboden, zegt ze dan. Ja, ja, ja. Dus ze, ze, ze denkt na over de vraag. Ze verandert ook van perspectief. Verplaatst ja. zich in de, in de positie van de student. En dan komt er vanzelf die taal weer. Die, uh, in haar, dat moet ze als het ware weer naar boven zien te halen. Ja. Ik ben een collega. En als je een collega bent, als je one of us bent... dan zit daar een soort van familiegevoel uh, meteen bij. En dat merk ik in alle landen waar ik geweest ben. Vorige maand was het de gast bij Pauw, uh, waar het ging over haar serie Ellie uh, op patrouille. Wat doet ze hier? Hier hoor je dat ze toch al lang in Amsterdam woont. Uh, dan zit daar een soort familiegevoel in. En ook in andere stukjes hoor je duidelijk die uh, stemloze F in plaats van de V. En de stemloze S in plaats van de Zet. Dat is, dat is uh, typisch Amsterdams. Dat is typisch Amsterdams. Want jij woont daar ook al heel lang. Ik woon er ook al heel lang. Maar jij hebt dat niet, hè? Ik heb dat niet, nee. Ja, ik weet niet waarom, ik verzet me daar niet nadrukkelijk nee, tegen. Nee. Maar het gebeurt gewoon niet. Ja, ja. Maar het is ook een soort adoptie van de taal, bijna. Als je in een omgeving bent... dan neem je daar toch bepaalde neem... klankeigenschappen van over. Dan neem je inderdaad wel wat van over, meneer Spits. Ja, nou, ik kent het goed. <laughs> ik denk dat veel mensen ervoor kiezen om niet zichtbaar te zijn. Als je bent wie je bent, dan zul je je vrij voelen... en zul je een gelukkiger mens zijn... Ja, het dat, dat komt van de site van het inmiddels ter zielig gegaane magazine La Vita. Een lesbisch magazine voor Noord-Nederland. Wat, wat hoor je hierin? Hier is wel duidelijk toch een regionaal accent te horen. He, dat je moet je niet zichtbaar te zijn. Dat is Saans. Dat is Saans. Ook West-Fries trouwens hoor. In het algemeen Noord-Hollands wel heel sterk. En een gelukkig mens zijn twee keer achter elkaar... Ja. En dat is vooral ook opvallend, omdat het is een interview. Zo'n interview is altijd een wat formele situatie... Waarin, je denkt, waarin mensen meestal wat meer standaard spreken... dan wanneer ze dat in een informele setting doen. En dat ze hier dat toch het zijn gebruikt... betekent misschien dat ze zich zeer op haar gemak voelt in dat vraaggesprek. Dus compliment voor de interviewer. Ja, zeker. Maar waar het om gaat, is dat er etendiscipline is. En dat betekent... Eet. Ja, uh, ja, daar is hij dan, de eterdiscipline. Dat woord heeft zij wel toegevoegd aan, uh, aan ons uh, standaard Nederlands. Ja, het is nog niet uh, uiteraard in de nieuwe druk van de Vandalen opgedoken, maar dat kan nog niet, want dat is nog te recent. Het grappige is: heeft het over eterdiscipline... en dan gaat het over het correcte gebruik van portofoons ja. in. Uh, de wie is de mol door de deelnemers en daar legt ze heel veel nadruk op. Uh, ze, ze zegt dit terwijl ze allemaal aan het eten zijn, en dat tekent haar ook wel, maar ze is heel onverstoorbaar. Dat hoor je ook in andere dingen, ook als het een beetje mis gaat in de taal, ze blijft onverstoorbaar. Uh, en het grappige is hier ook dat ze vertelt dat terwijl ze aan de maaltijd zit met mensen. Ze heeft het over eterdiscipline. Ja. En die mensen denken dat het te maken heeft met de maaltijd... die ze moeten gebruiken. Ja. Alsof ze netjes met mes en vork moeten eten. Dat is ook eterdiscipline natuurlijk. Ik viel me nog wat op hierin. Dat de, de eindklank van dat woord... Kunnen we, kunnen we het fragment nog één keer horen? Dat, wat we net hoorden over van Eddie Lust? Maar waar het om gaat, is dat er... Eterdiscipline is. En dat betekent. betekent. Eterdiscipline. Betekent. Dat betekent. Dat, ja, dat, dat wou ik toch nog, nog even benadrukken. Benadrokken. Ja, <laughs> zeker. Dat betekent. Vaak. Dat hoor je steeds vaker. Ja, dat ja. Is vooral bij jonge vrouwen hoor je is dat, dat heel zo? sterk. Ja. Dat is heel duidelijk net zo goed als het, het, het, het polder Nederlands. Je zou dit een aspect van het polder Nederlands maar, kunnen Maar noemen, gaat dit, gaat dit vooral... onze taal, uh, uh, gaat dat erin komen? Betekent? Het zou kunnen dat het erin komt, meneer Spots. Ja, ja dat ja. zou kunnen. Ja. Hey, uh, maar dat weet je nooit van tevoren. Dat kan ook een tijdelijk verschijnsel zijn wat weer weg hebt. Uh, maar het komt op en het wordt weer sterker. Uh, oh. En je hoort het ja, aan het eind van werkwoorden veel. Hè? Dat moet ik oh. nog lezen al. Ja, precies, dan gaat het omhoog. Ja. Uh, ja, het is natuurlijk een situatie die zich afspeelt... in de omgeving en in een school. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Maar het is, natuurlijk, het is een mierzoet filmpje natuurlijk. We hebben natuurlijk heel veel wettelijk geregeld. Dat was vorig jaar bij Jinek. Wat is de overeenkomst tussen die verschillende stukjes? Dat gaat natuurlijk over het woordje natuurlijk. Dat hoort typisch tot het hedendaagse verbale strooigoed, zoals ik het noem. Het wordt overal tussendoor gegooid... zonder dat het iets toevoegt aan de betekenis... Uh, ze zegt hier bijvoorbeeld hierin en het is een natuurlijke situatie die zich natuurlijk afspeelt in een omgeving en in een school. Dat op zich klopt al niet helemaal. Nee. Maar je zou het natuurlijk net zo weg kunnen laten. Strooigoed. Verbaal strooigoed. Verbaal ja. ja. Dat neem ik mee naar de volgende week, René, Goed zo. Hartelijk dank. Fijn dat je er weer was over de TNA van Ellie Lus tot zover deze uitzending van de Taalstaat. Straks het laboratorium van de onderzoekende dokter kelder, maar die wordt vervangen door dokter Erik Smit. Ja, goed. Dividendbelasting ligt onder het net als de zorg voor ouderen en robotisering van de chirurgie. Wij zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan en geniet van een weekend. 28 april 2018. Het klinkt als een volkomen onschuldige zorgvoorziening. Maar als je oud bent en je dagen uit wil leven, lijkt het toch alsof je alvast bent afgeschreven wanneer ze je onderwerpen aan zo'n kwetsbaarheidsscreening.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 ...chockerend hoe extreem gesloten ze zijn hierover. Hoe goed werkt het recht op inzaak? Mensen voelen zich gemiddagd. Uit. straks, van twee tot drie. Totaal niet serieus genomen. Het is echt Kafkaesk. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Nu in het Fries Museum. Batavia Stad Fashion Outlet is tijdens het Sneak and Jeans Event open van 10 tot 8. De beste prijs voor nieuwe kozijnen bereken je nu zelf bij Crayon met een C. Opmeten, online invullen, prijs! Crayon Kozijnen